Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat basisschoolleerlingen in juni weer de hele week naar school gaan. Net als voor de coronacrisis. Dat gebeurt als de eerste weken van de heropening zonder problemen verlopen, zeggen bronnen tegen de NOS. Op die manier kan de leerachterstand van kinderen beperkt blijven. Dinsdag werd bekend dat basisscholen vanaf 11 mei weer open mogen. Maar per dag mag dan maximaal de helft van de leerlingen op school zijn... Volgens het RIVM is het openen van de scholen veilig genoeg... omdat kinderen een relatief kleine rol spelen in de verspreiding van het coronavirus. De coronacrisis is volgens de Duitse bondskanselier Merkel zeer ernstig... en het land is nog lang niet van het virus af. Duitsland staat volgens haar nog maar aan het begin van de pandemie. Ze zegt dat Duitsers hun normale leven voorlopig niet kunnen oppakken... om geen terugval te riskeren... Het aantal gemelde besmettingen in Duitsland is voor de derde dag op rij gestegen. Het Hongaarse Openbaar Ministerie doet een strafvoorstel aan de Nederlanders Rolf B. en Gertjan N. Zij verkochten vorig jaar tijdens het Siget-festival drugs. Daar kunnen ze levenslang voor krijgen. Als ze het voorstel accepteren krijgen ze acht en tien jaar cel en komt er geen proces. De zaak krijgt veel media aandacht omdat Rolf B. een bekende atleet was. In Australië heeft een vrachtwagenchauffeur op een snelweg bij Melbourne vier politieagenten doodgereden. Het is niet duidelijk of het een bewuste actie was of een ongeluk. De agenten hadden vlak voor de aanrijding een auto aan de kant gezet omdat de bestuurder veel te hard reed. Tijdens de berging van de auto reed de vrachtwagen achterop de politiewagen en de Australische agenten. De vier politieagenten stierven ter plekke. Het weer, veel zon, bij 20 graden in het noorden en 24 in het zuiden... Aan de kust koelt het iets af door een zeewind. Ook morgen flink wat zon bij 16 tot 22 graden. In het weekend wordt het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ADD. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Buitenveldert, 2 kilometer. De vertraging richting Den Haag is ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar station en paard die zept zich op verkeer. Op, maar wat roep ze geel, de zin zit in mijn ogen. we gaan naar zand. Luisteraars in Zandvoort en ver daarbuiten. U bent weer verbonden met onze Zandvoortse omroep met het programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Jouwstra en ik heet u allemaal hartelijk welkom. We gaan vandaag praten over een hele bijzondere jeugdvereniging. Opgericht in 1955 en. Volgens mij heeft hij een jaar of vijftien, misschien wel langer, bestaan. Maar dat horen we zometeen, want aan de overkant van deze tafel... in de studio zitten twee voorzitters. De oprichter, Ger Sensen, en Ankie Joustra... de eerste vrouwelijke voorzitter van de Vliegenschotel. En zij gaan even terugblikken over die roerige periode... van de Vliegenschotel in Zandvoort. Hartelijk welkom en ik wens je een hele fijn uur toe. Ankie, aan jou het woord. Goedemorgen, dank je wel. Goedemiddag, dankjewel Pieter. Welkom Ger. Heel fijn dat we weer samen aan de tafel mogen zitten. We hebben natuurlijk jarenlang, samen, 15 jaar samen in het genootschap Oud-Zandvoort gezeten. En nu hebben we het programma ZFM Oud-Zandvoort. Maar we gaan het nu hebben over de Vliegende Schotel. Een jeugdvereniging in Zandvoort van de hervormde kerk waar jij van aan de wieg hebt gestaan. Ja. Ger. Waarom is de vliegende schotel opgericht? Dat, uh, ja, nou, ik zal proberen dat in een paar woorden te vertellen. Nou, je mag er uh, heel veel van vertellen. Uh, uh, voortgekomen uit een uh, beleideniskategorisatie onder leiding van dominee Olderman. En het uh, toeval wilde dat die beleideniskategorisanten eigenlijk, dat waren er een stuk of veertien, geloof ik, het goed met elkaar konden vinden. En eh, zo ontstond er eigenlijk eh, op de categorisatieles al... Het, eh, de vraag, de behoefte om buiten de categorisatieles elkaar ook nog wel te ontmoeten. En zo is dat gebeurd. Er zijn een, een één of twee gezellige avonden belegd... Eh, zonder de optie te hebben om een vereniging te stichten. Maar dat gebeurde toch... En de vereniging is toen gesticht op een wonderlijke wijze in mijn slaapkamer. Uh, het primaire moment herinner ik me nog wel. Dat uh, we zaten bij elkaar met Gerbrand Poster en Hans Koelhoorn. En ondergetekende op de rand van mijn bed. Want het was maar een klein kamertje wat ik had. En toen zei Poster, we gaan een vereniging oprichten. Nou, hij zegt dan ben ik de penningmeester. Koehoren is de secretaris en dan blijft over de voorzitter. En dat ben jij dan. <lacht> nou, het, uh, zo is het eigenlijk gebeurd en dat herinner ik me nog wel. Omdat ik eigenlijk niet precies wat voor, uh, wist wat op dat moment... wat een voorzitter zou moeten doen. Uh, daar ben ik later natuurlijk wel achtergekomen. Maar dat was toch een, een, een moment. En ik ben uh, 55, ik was 21. En uh, ja, daar sta je dan. Dan ben je plotseling voorzitter van iets wat er nog niet is. En wat nog moet groeien. En ja, toen hebben wij uitgenodigd de andere kattegezanten eigenlijk. om in het bestuur uh, zitten te, te, te nemen. Ja, en zo is het eigenlijk gebeurd. En, uh, ja van die eerste jaren. Herinner ik alleen dat er ontzettend veel tijd is in gaan zitten. Omdat wij een uh, strafprogramma hadden. We meenden namelijk iedere zaterdagavond in het jeugdhuis te moeten bijeenkomen. En maar het met... jeugdhuis was er toen nog niet? Jawel, het, het, het was toen uh, niet in de vorm zoals het nu. Het alleen het middengedeelte, het oude gedeelte. Ja, het, tweede... het was de nieuwe consistoriekamer. De nieuwe consistoriekamer was er. Zo heette ja. het toen officieel. Ja. En dat was de enige ruimte die eigenlijk ter beschikking stond. En die je dus uh, die we zo konden gebruiken. En toen moest die nieuwe consistoriekamer. Die moest natuurlijk omgetoverd worden tot, uh, ja, tot een uh, jeugdhonk, zou je kunnen zeggen. En dat hield in dat wij uh, eigenlijk in de hoek een uh, halfronde bar hebben gemaakt. Die kon uit elkaar en die konden we dus op de zolder van de kerk... Iedere zaterdagavond laat. En dan haalden we de volgende zaterdag haalden we hem weer af. En dan zetten we hem weer in de hoek neer. En daarachter stond Engel Flipsen. Ja, die als, ken ik ook nog. Als barman. En daar schonken we Cassis en Sina's en Chocomel. Dat soort werk. Maar geen sterke drank. Dat is tot in mijn uh, ja. dagen zo gebleven. Ja, dat weet ik er nog wel van. En, de, en was er ook een bepaalde leeftijd aangebonden? Ja, er was een minimumvoorwaarde van 16 jaar, meen ik, uit mijn hoofd. Ja. Dat het 16 jaar was dat je... En daar werd, daar werd redelijk goed uh, streng de hand aangehouden. De ordendienst die hadden we zelf met z'n allen in hand. En dat ging eigenlijk goed. Uh, dat was ook de aantrekkelijkheid van, van de club, geloof ik, dat... Uh, de orde en netheid die werd door eigen mensen gehandhaafd. Daarbij was de aantrekkelijkheid in mijn optiek... dat we probeerden iedere zaterdagavond een ander programma te brengen. En de club die groeide, die groeide. Van, uh, laten we zeggen van, van vrij snel 40 mensen die uh, vrij trouw kwamen... tot een ledenaantal van, wat ik me herinner, van 400... die we dus op de hoogte stelden van onze activiteiten na een aantal jaren... En dat, uh, dat kreeg in het dorp navolging, dat herinner ik me ook nog wel... dat de katholieke kerk, de katholieke jongeren... die gingen in de krocht, waar we nu tegenwoordig ook zitten... Uh, begonnen ze hun eigen vereniging ook op te richten naar het voorbeeld van. En dat deed ook Heemstede en dat deed zelfs Haarlem. En hadden we, met die twee ploegen hadden we wel goede contacten, zeker met Heemstede... En daar wisselden we ook wel uh, sterke krachten aan uit, de wisselwerking. En uh, ja, dat, dat was een hele plezierige tijd, moet ik zeggen. Ja, veel lol. Ja, dat uh, kan ik alleen maar beamen natuurlijk. Want uh, ik ben natuurlijk uh, iets uh, jonger, dus ik ben er ook uh, later uh, ingekomen. Maar daar gaan we het straks over hebben, want je zei, nou we hadden altijd, we probeerden iedere avond wat anders, dus over de invulling van de avonden en dat soort dingen, gaan we straks verder praten Ger, en dan gaan we nu even naar muziek luisteren. You saw me crying in the, chapel, the tears I shed were tears of joy, I know the meaning Still plain and simple choice your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Knees and pray. Then your burdens will Wat voor muziek was dit? Uh... Dit was Elvis Presley met Crying in the Chapel. Dat Toen wist ik was. wel, maar voor de luisteraars die het niet uh, even meteen herkend hadden. Ja, dat is natuurlijk uh, muziek uit onze tijd. Hè? Ja. Althans zeker uh, Al Elvis Presley, uh, mijn tijd, zestiger jaren. Dat, uh, ja, Dat was schitterend. Tegenover mij zit uh, Ger Zense, de eerste voorzitter van de jeugdvereniging De Vliegende Schotel. We hebben gehad over de oprichting. Jullie kwamen voort uit een groepje kattegezanten bij dominee Olderman. Jullie wilden contact houden en uh, zijn dus die vereniging gestart. Maar hoe kwamen jullie aan die buitengewoon interessante naam? Ja, uh, als ik me dat goed herinner was het wel zo dat uh, we praten dus over ruim 50 jaar terug... Uh, in die periode uh, waren er hemellichamen gezien en ook beschreven als zijnde vliegende schotel. De, de, de, de, er is een Engelse naam voor die me even ontschiet. Maar, de ufo's. Uh, uh, ufo's. Ja, de ufo's, ufo's. En, en, en, uh, de, de kranten stonden er overal. Er uh, waren mensen die, die dingen gezien hadden s'avonds. En er was nog nooit wat gefotografeerd. Er was dus een beetje geheimzinnige sfeer over. En in die periode kwam mevrouw Olderman geloof ik met het idee... noem het de vliegende schotel. En uh, nou ja, wij wilden wel eens wat nieuws. En omdat de vliegende schotel natuurlijk een, een cretologie is... die niet bestond, althans niet voor een vereniging... en wij dat nieuwe effect wat daarin zat... dat vliegen, die vaart die daarin zat, wel wilden overnemen ja schaarden we ons achter die vliegende schotel. Ja, en toen was het eenvoudig om natuurlijk iets voor te schotelen... en een kop van de schotel te worden. Ja, precies. Dus... Ja, dat, dat was, uh, ja... En het... jullie, hadden, jullie hadden dus... Uh een voorbereiding gehad. En wanneer was de eerste officiële presentatie van de vliegende schotel? En waar was dat? Ja, de eerste presentatie was, dacht ik, in zomerlust. We, we stortten ons daarop. Maar ik weet niet precies hoeveel de voorbereiding was. Want de voorbereiding was nogal rommelig. We hadden een, een programma wat door Gerbrand Poster in elkaar was gezet. En uh, ik weet goed dat we de, de, iets van de fountains, de, de, de fonteinen hadden... met, met echt water... Uh, er is toch zo'n liedje over, over... Ja, in, een, een, in, de, in de fountain. De, in de fountain of zo, weet ik veel. Nou, in ieder geval... Uh, dat, dat, dat hebben we nagebootst. We hadden daar een persiflage op of zo. En we hadden een slang met water... In, tot op het podium. En daar uh, spoot dus water omhoog. En natuurlijk in de uh, vertwijfeling van gaat alles wel goed... liepen we natuurlijk prompt op de slang en zag je de waterstraal op en neer dansen. En uh, dat ging bijna nog fout natuurlijk ook. Uh, we hadden mopjes die uit tijdschriften en zo waren gehaald... en die werden vertaald in een klein toneelstukje. Het was allemaal vrij primitief, maar het enthousiasme was zo groot... en door de primitieve enthousiasme wat er eigenlijk in zat... kregen we aanhangers. Zo, zo, zo, zo, zo moet je het zien. En we hebben dat later eigenlijk niet meer zo groot gedaan. We hebben uh, ons teruggetrokken in de nieuwe consistoriekamer achter de kerk. En daar hadden we de gelegenheid natuurlijk om op veel kleinere schaal uh, iedere week iets te doen. En toen weet ik wel dat we uh, ons veilig voelden bij het repeterende programma. Dus één keer in de vier weken een discussieavond onder leiding van de dominee. En dan hadden we weer een, een onderwerp wat, uh, ja, wat houtsneed en wat uh, mocht je seks hebben voor het huwelijk bijvoorbeeld. Dat, uh, dat waren hele spannende onderwerpen in die kringen. Uh, uh, ja, we hadden, we, hadden, we pro probeerden langs het kantje te lopen eigenlijk met, met die onderwerpen. En daar zat natuurlijk ook de dominee bij met rode oortjes. En dat leiden we toch grotendeels zelf. Uh, maar daarnaast was er ook, uh, herinner ik mij, de, de, de, de Franse avond. Waarbij we de hele zaal met uh, een soort uh, Place du Tètre of zo, hoe heet ja. het? Ja, ja. Uh, hebben, hebben omgebouwd, uh, vreselijk veel werk natuurlijk aan gehad. En waar dominee Olderman en dominee de Rue beide kwamen met uh, hun jasjes omgekeerd aangetrokken. Uh, met, een, met een klotje op, een beetje Frans eruit te zien. Er zijn foto's van gemaakt, die herinner ik me ook nog wel. Ja, we hadden wat dat betreft uh, een beetje een uh, ja, keurig uh, gecoördineerde, losgeslagen boel hadden we. Uh, ja, de tijd van Elvis Presley natuurlijk, wat jullie net draaien. En, uh, ik weet wel dat ik twee keer op dansles moest om iets te leren dansen, want uh, ik was niet zo, zo muzikaal aangelegd en uh, dat moest toch wel, want dansen was toch na afloop altijd om 11 uur of zo. Want we stopten om half 12, uh, of 11 uur officieel, maar half 12 liep het wel eens uit. Want je moest eigenlijk toch zorgen dat je genoeg nachtrust kreeg voor de volgende kerkdienst. Die dan de volgende ochtend uh, weer begon. Ja. ja, want jullie waren een groep kattengezanten En allemaal lidmaten ja, van ja, de kerk. Ja. En in de, ja. het of in de statuten staat ook dat de vereniging, sta, uh, artikel 2. Uh, staat op christelijke grondslag... en vormt een onderdeel van het jeugdwerk... van de Nederlands hervormde kerk ja. te Zandvoort. Ze zouden nu ja. zeggen de, de protestantse kerk. En de vereniging heeft een doel... het christelijk bewustzijn... haar leden te verdiepen... het culturele pijl... haar leden te verhogen... en de onderlinge band tussen haar leden te versterken. Dat was artikel 3. Ik nou, ik zou niet het niet ook niet uit ja. mijn hoofd... want nee. dit is natuurlijk maar, taal... die op dit moment uh, niet meer gebezigd wordt, hè. Nee, en nee. dat is ook in de loop der jaren natuurlijk verwaterd. Het was ja, wel... Ik weet nog wel dat we die statuten hebben samengesteld. Waar ze vandaan gekomen zijn, weet ik niet. Ik had uh, voor die tijd nog nooit gehoord dat je statuten moest hebben voor een vereniging. Maar goed, toen we ze hadden, toen hebben we ze voorgelegd aan Kors van der Meijen, die, uh, die van de Kerkraad, van de Kerkvoetij, en die was dus deurwaarder, maar had dus uh, uh, een achtergrond waarbij die kon beoordelen of die statuten dus uh, goed waren. En uh, ja, die zijn geplooid en geknipt en, en zo eigenlijk zijn die statuten tot stand gekomen. En ik meen dat we ze nog wel eens een keer hebben aangevuld of ja. veranderd hebben. Zodat, maar dat uh, dat uh, ja. staat achterin wanneer ze gewijzigd zijn. En dan staat er ook met uh, toestemming van de kerkenraad. Ja. En ja. Uh, bekrachtigd ja. in de kerkenraad van ja. Uh, ja. die en die uh, datum. Ja, ja dat, uh, de laatste wijziging was 17 december 1960. Ja, ik lees voor, dames en heren luisteraars uit de de statuten uh, uh, gewijzigd op 17 december 1960 en goedgekeurd door de centrale kerkenraad op 2 februari 1961 door dominee Cederu en de heer E. Poster Scriba. Scriba ja. is dus ja. de secretaris ja. van ja. de kerkenraad. Ja. Dus het was een echte, serieuze aangelegenheid. Ja, het was een serieuze aangelegenheid. Ja, het werd ook, uh, werd ook voor vol aangezien. Vooral toen we eigenlijk gingen het ging lopen een beetje en dat we een vaste kern kregen en we hadden een Contributie, meende ik zelf dat wij op een bepaald moment een, een kas hadden van. ik dacht 40.000 gulden. Zoveel geld? Zoveel geld, ja. We, hadden, uh, we waren vrij zuinig en uh, we, we verkochten natuurlijk aan de bar drankjes. Uh, voor, voor weet ik wat geen alcohol. Nee, daar voor, hadden voor, we het al over voor, gehad. Voor, voor, voor een paar kwartjes kon je, kon je of wat krijgen. Ik weet die prijzen helemaal niet meer. Maar goed, we, we, we verdienden wel wat en we, dat heel, we hoefden namelijk ook voor die... Ik, ik dacht niet dat we iets betaalden voor de nieuwe dat, dat Dus de lokaliteit was uh, de, geschonken door, door, de door de kerk. Het, kerkraad, ja, je ja. was ook een vereniging ja. vanuit ja. ja. de kerk. Ja. Zo was ja. het. Ja. En we probeerden dus ook, de, de, dat weet ik nog wel, in de eerste jaren uh, het bestuur aan te vullen door de nieuwe nieuwe kattengezanten erbij te betrekken... die dus uh, in de kerk elk jaar werden aangenomen. Dan gingen wij als bestuur, geloof ik, die kattengezanten op de zondag belangs... om te kolporteren als het ware, maar in ieder geval kennis te maken... en te kijken of we ze bij de groep konden betrekken. Ja, en dat was altijd speelspectaculair, want dat deden we geloof ik... met een autootje die we huurden of zo. En dan uh, tuften we met uh, nou ja, veel bravoer en veel jolijt de mensen belangs... Ja, dat was altijd een heel genoeglijk gebeuren. Dat was ook een genoeglijk gebeuren, want ik was later een van die kattengezanten. En dan kwam dat uh, hele spul binnen om je ja. te feliciteren. Ja. Want dat was dan een feestelijke ja. gebeurtenis hè, ja. als je beleidenis deed. We gaan weer even naar een muziekje luisteren. Petty was Patty Page met Frosty, de sneeuwman, in een modern jasje gestoken, Helemaal gezellig. Ger, Ger Sensen, eh, oud-voorzitter en oprichter van de jeugdvereniging... uitgaande van de toen nog geheten Hervormde Kerk in Zandvoort... zit tegenover mij aan tafel. Goedemiddag, Ger. We hebben al heel veel dingen de revue laten passeren. Eh, in een overzicht, daar komen we straks op, van eh, tien jaar bestaan... Van de Vliegende Schoten, wat zeer groots uh, gevierd is, werd een boekje uitgegeven dat ik nog in mijn bezit heb. En daar lees ik uit dat de contributie 2 ,50 gulden 50 was. We hadden het net over van de contributie. Ik lees daar ook in dat door de slechte accommodatie uh, van, van de. De Consistoriekamer, de nieuwe <tossimus> Consistorie die gebouwd werd... omdat de oude Consistoriekamer die in de kerk zelf is... en die nu groot genoeg is voor de kerkenraad... omdat de kerkenraad zo groot was dat die in die... Consistorie niet meer terecht kon en vandaar ja, dat weet ik dan vanuit de kerkenraad, Vandaar dus dat het nieuwe Consistoriekamer heette, maar dat was natuurlijk volkomen ongeschikt uh, voor zo'n jeugdvereniging. Dat zei je net al, goed, goed die is gebouwd in de jaren 20, hoor. Ja, ja, niet, niet ja, ergens ik dacht 1928 of zo. Nou, goed, dat zou kunnen, de nieuwe Consistoriekamer. Ja, ja, ja, maar toen had je nog, dus uh, inderdaad, een zo. Dusdanig grote kerkenraad... dat hij niet in de oude consistorie ja, ja. terecht kon. Ja. Dames en heren luisteraars, ik geef even, dat heb ik nog niet gedaan, ons telefoonnummer: 023-57-30393. Als u nog op- of aanmerkingen heeft over dit uh, programma, De Vliegende Schotel, en waar we dus praten over: ja, hoe is het ontstaan? Dat hebben we hebben al gehad, en wat voor evenementen waren er. Jullie hebben een dus noodgedwongen want die consistoriekamer die werd verbouwd elders uh, onderdak uh, gehad en ik lees in het uh, verslag dat de penningmeester uh, af en toe geld bij zijn moeder moest lenen omdat hij de zaalhuur niet kon betalen uh, vertel eens even van die verbouwing wat is er toen gebeurd in die uh, verbouwing? Ja, De, de, de, de verbouwing zelf uh, hebben we vrij van nabij Meegemaakt. We hadden daar uh, ook omdat wij natuurlijk uh, om iedere week wilden vergaderen, iedere week bij elkaar wilden komen, hadden we toch uh, zo'n invloed ook wel op de kerkvoordij dat wij. Uh ...mee mochten denken over de inrichting van uh, de verbouwing... Uh, hoe, ...hoe het eruit moest komen te zien. En, en de ingangspartij is dus eigenlijk totaal omgedraaid... ...die zat aan vroeger aan de rechterkant... ...en dat is links geworden met een toilettengroep die er niet was... ...en een klein keukentje, een garderobe... ...en er is zelfs een filmzaaltje of een, studio, een, een projectiekamertje eigenlijk uh, ingebouwd... ...omdat wij ook... Uh, toch filmavonden hadden gepland. En dat moest uh, aanvankelijk natuurlijk gewoon in de zaal met de projector, maar we wilden dat toch een beetje professioneler hebben, afgeschermd en wat hoger staand om uh, over het publiek heen te kunnen filmen. En dat, er zijn allemaal wensen geweest die we hadden en die zijn ingewilligd. Uh, we mochten zelf ook toezicht houden op die hele verbouwing, dat dat allemaal zo verliep zoals wij dat zouden willen. Dat, dat is eigenlijk in een zeer aangename sfeer is dat gebeurd. En, ja, dat, en dat jeugdhuis zoals het toen werd genoemd, en niet meer consistoriekamer is eigenlijk door vele andere groeperingen daarna natuurlijk ook gebruikt. Want het was veel bruikbaarder voor het hele kerkelijk leven. Het was groter, je kon naar het toilet en je kon een kopje koffie schenken. Ja, dat was een goede greep eigenlijk die daar gedaan is. En dat toneel? Werd, uh... Het toneel is daar gebouwd, ja. Dat is een, een verhoging. Uh, het was niet zo hoog. Maar we hebben daar zelf nog de verlichtingen aangebracht tussen de balken. Dat weet ik wel. Met een paar schakelingetjes. En uh, we hadden daar wat. Uh, we hadden geen grote toneelstukken. Maar goed, er werden wel eens uh, kleine, kleine uh, toneelstukjes opgevoerd. En dat, uh, dat was erg fijn dat je dat er in je huis kon houden. En we konden daar toch een uh, avonden vullen, herinner ik mij, die, uh, die liepen tussen, laten we zeggen, tussen de 60 en 120 mensen die we daar uh, konden ontvangen. Ja, vooral de dansavonden. De dans die waren, die waren, waren, ja, ja. Dat waren spectaculaire avonden, die waren ja, ook meestal ja. in een thema. Ja. Nou, je hebt al de Franse avond genoemd. Ja. We hadden meer van die avonden. Ik, ik, ik, mijn geheugen is wat dat betreft niet meer als het best. Maar ik weet wel dat de dansavonden natuurlijk het, de voedingsbodem waren... voor de vele huwelijken die we in Zandvoort hebben gekregen uit de Vliegende Schotel. Nou, noem er eens een paar. Ja, ja noem er eens een paar. Ja, Paulien Brugman, uh, Arend Schaap en Rita... Joa. Joa Schaap. Uh, en, Bert, en Bert Hartman. Ja, de, de, de, ja, we kunnen wel even doorgaan. Ook en Pieter Jouwstra. Ja, ja, ja, ja. Hebben we hebben ja. elkaar ook ja. daar uh, ja. leren kennen. Henk Holstein. Tijn. Ja, en uh, Sylvia. Ja. Zo zijn er natuurlijk heel wat uh, Zandvoetse echtparen daar begonnen. Op de dansvloer. Ja, maar het was altijd netjes. Het was altijd netjes. Want... Ja. Als je een beetje... Close was, dan was het toch... Uh, ja. nee, dat, dat, dan werd uh, daar... je op je schouder getikt. Ja, ja. Hè, van, hé, hey, hé, hey, ja. een beetje afstand uh, en ik nemen. Ik geloof ook dat dat de kracht is geweest van de hele club. Dat dat jarenlang zo in een, in een goede harmonie... en met veel lol, met veel pret... met veel uh, zonder alcohol dat we, en zonder drugs eigenlijk ook. Want die kenden we eigenlijk helemaal in die, die periode. We wisten nee. niet eens wat drugs waren. Nee. Nee? nee, ik geloof het ook niet. Nee. Ik had er ook nooit van gehoord. Nee, een, een sigaretje werd er wel gerookt, dat weet ik wel. Uh, en, en, en ik weet alleen dat na afloop waren er wel een paar van die kerels... die naar het kopertje gingen om een, een pilsje te drinken. Maar dat, dat nou, de Albatros, in mijn tijd en, van en het bestuur ook. gingen we naar ja, de Albatros. Ja, ja. Want er werd za uh, zaterdagavond om 12 uur de taart verloot... Ja. En dan, uh, ja. dan zaten we vaak. Uh, want dan ja. gingen we even. Uh, ja, je moest alles weer opruimen. Hè? Alles, alles moest ja. opruimen. Alles ja. moest ja. klaarstaan uh, ja. voor de volgende dag. Het ja, moest twaalf hadden... uur schoon opgeleverd worden. Ja, we hadden wat dat betreft moesten we dus. De, we gebruikten daarvoor de zolder die boven de oude konst. In de kerk, dus boven de consistoriekamer uh, ligt, staat. En we kregen op een bepaald moment uh, via dominee Olderman, die had contacten met een firma in Zwanenburg, weet ik nog wel. En toen kregen we een, een houten uh, zeecontainer. Uh, die waren nog niet zo uh, dat moment zoals die we dus nu kennen, die stalen. Maar een houten zeecontainer met hele zware balken. En dat was ergens voor gebruikt, voor, voor, voor die firma. En we kregen die en toen hebben we daarvan gebouwd een tweede zolder op de zolder boven de consultorenkamer. En die is er nog steeds. Ik heb hem laatst nog gezien. Daar staan hele zware balken. Die hebben we dichtgelegd. En toen hebben we daar onze eigen opslagruimte boven... met een hijsbalk, uh, zodat we zaterdag de bar omhoog konden hijsen... en de requisiten die we hadden van het toneel... konden allemaal naar boven toe hijsen. Het was natuurlijk puur brandgevaarlijk... als je erover denkt wat, hoe, hoe dat daar allemaal werelde ja. investeerde. Maar het heeft uh, tot nu toe gefunctioneerd allemaal. Zo is het. We gaan weer even naar muziek luisteren. Wel, heerlijke muziek hebben we toch. Gersense, die zit tegenover mij. Uh, een van de oprichters en voor eerste voorzitter van de jeugdvereniging De Vliegende Schotel. We hebben al heel veel van de eerste perikelen, de moeilijke tijd om uh, een eigen honk uh, wat acceptabel was te krijgen, het jeugdhuis verbouwd. En in dat jeugdhuis uh, waar uh, dat er een beetje uitziet zoals het er nu uh, uitziet met een toneel... werden wekelijks dus activiteiten door de vliegende schotel ontplooid. We hadden een uh, groot bestuur en we hadden ook allemaal commissies... Uh, noem eens, uh, kan je wat van die commissies noemen? Ja, eentje wil ik er toch wel even noemen... Uh, die me zo te binnen schiet. En dat is de, de, de toneelcommissie, zou je kunnen zeggen. De toneelgroep die we hadden. Maar dat was, daar ging een verhaaltje aan vooraf. Het was zo dat uh, de, uh, toen wij begonnen... in de eerste jaren... was er ook een, een buurtploeg onder leiding van Rob van Thornburg die uh, de Brede Roderstraat uh, meer of meer onveilig maakte... door daar een groep mensen bij hem thuis uit te nodigen. En daar deden ze allerlei leuke dingen mee. Toen wij opkwamen, kwamen ze ook wel bij ons. En we hebben dus uh, toen ook wel rekening gehouden... Komt, komt het van Torenburg, ploeg of komen ze niet? Later... In een volgende fase bleek onze organisatie toch wat krachtiger en sterker. En hebben ze zich ingelijfd. En toen op dat moment uh, kwam ook het idee daarvoor. Uh, want Rob van Toorburg was toen al speler bij een of andere toneelvereniging. Vraag me niet welke. Uh, hij had toneelaffectie. En dat hebben we aangemoedigd. We hebben zelfs een subsidie van de gemeente gekregen... om hem een opleiding te laten volgen tot regisseur. En daar hebben we natuurlijk als vliegende schotel veel profijt van gehad. Want hij kon toen op deskundige wijze dat toneel vormgeven. En ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag heeft hij daar nog plezier van. Want op dit moment regisseert hij nog, mede regisseert hij uh, zaken in Haarlem En, uh, en heeft ja. hij in Zandvoort ook heel veel geregisseerd. En heeft hij in Zandvoort ook veel geregisseerd. Het Sinterplaatstoneel. Ja. Ja. ja, dat is een goede investering geweest van de gemeente Zandvoort in deze man. En, uh, ja, daar heeft ja. hij ook een lintje voor, voor, voor gekregen. Ja, daar heeft hij ook een lintje voor gekregen. En dat zijn investeringen in de maatschappij die erg goed zijn. Ja, we zijn hem wat dat betreft dankbaar, want er was toch een, een goede sfeer omheen. Het was een goede club. We, we hadden leuke, leuke toneelstukken. En fantastische, ja. zoals het derde woord, tranen over mijn wangen. Ja. Uh, en Trudy oh. uh, uh, van Herwijn, later zijn vrouw, een van de ja. eerste schotelhuwelijken. Ja, die, ja het tweede huwelijk ben... geloof ik. Ja. Het tweede huwelijk was dat Wat wel. was het eerste eigenlijk? Dat was Ad Hendricks en Ellie Baart. Oh. Ja. ja, die ken ik niet. Nee, nee, nee. Nee, dat is, die zijn alweer even uit elkaar. Maar Goed, we hadden het over de toneelgroep. Later kan ik me nog herinneren dat we ook operettes hebben gespeeld. Maar dat was dan misschien in mijn tijd. Ja. En dat, dat ging dan met, uh, met Jan van der Werf onder andere. Die ook bij de ja. operette. Maar wij uh, playbackten. Want uh, achter werd dan een, een bandje of plaat. Uh, dat weet ja. ik niet eens meer hoe ja. dat ging. Ik denk bandje ge, gespeeld. Uh, wij speelden uh, in wijze Russel hebben we toen gehad. Ja, ja. Maar we hadden ook uh, een, uh, een decor en, en een versierplaats. Ja, klopt. Wij moesten dus elke week, dat herinner ik me ook nog wel... die zaal die was niet zo gezellig in de aanvang. Dus wij moesten ook lampjes in de rond hangen met verlengsnoertjes... om een soort ja, wat, wat gezelligere ruimte te creëren. En dat was inderdaad elke week maar weer opruimen, aanbrengen, opruimen, aanbrengen. En we hadden dus daar verschillende ploegen voor. Ook het, het, het, het schoonmaken van de afloop van de hele vloer... waar wel eens wat op, rommel op lag of versiersels... moest aangeveegd worden. En dat was uh, ja, toch elke week weer terugkerende arbeid, in feite. We hadden ook uh, een eigen vlag. Ja, nee, uh, vlag uh, Ik lees hier in, uh, in een tienjarig bestaanverslag. want dat is natuurlijk een prachtige uh, weerslag... van wat er al ja. die jaren ja. geweest is. Dat Ellie Wouters, uh, die ontworpen heeft, ook een schoten huwelijk met Art, Art Veurt. Ja. Uh, en dat Ineke van Caspel uh, een van de eerste was die de versierselen. Want we hadden het net over de Franse avond, maar we hebben ook de Chinese avond en uh, andere themaavonden gehad. En dan waren ze weken met een hele groep aan het knutselen omdat. Uh, ja, die, die specifieke versiering uh, te maken. En wat ik weet uit in mijn tijd was dat uh, Nel Brandt, die later met zijn Stobbelaar uh, ja, getrouwd is. Dat is, is. Weer achter mijn periode. Ja, precies. Ja, ja. Want, uh, nou ja, ik zie hier dus allemaal namen staan... van mensen die destijds in het bestuur zaten. Rita Terol, Rob van Torenburg, uh, Loek Jansen, Kees Klom. Ja, dat is allemaal Lichtenberg. Want hier zien we dus dat het bestuur werd uitgebreid. We staan hier op 27 februari. Maar er staat niet bij welk jaar dat is. Toen werd het bestuur uitgebreid met twee mensen. Dat was Ad en Harry Visser. En dat, die vormden samen de technische staf. Dat waren de technische jongens. Ja, ja, ja. ja. En, en, en ik zie hier ook ja. Brugman, uh, Gerard Wiegand, allemaal van 1955. Uh, Tini Piers, leider van Poolgeest. Gerbrand Poster, naar nou, advert, die noemde je al. Hilda Borst, kan ik me ja. ook nog herinneren. En ja. die is weer met uh, Wiegand getrouwd. Die ja. zie je, want dat was toch echt wel een huwelijksmarkt. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja een uh, vruchtbare vereniging was het. Wel ja. Wel, ja. Nou, het eerste kind uh, wat uit een schotelhuwelijk is geboren, dat was van Jaap en Linke Brugman. Oh, dat zou dat, kunnen. Ja, dat nou, staat hier in de annalen. Niet zo bij. En uh, uh, het bestuur om het eerste schotelkind Johan Willem Brugman bij zijn geboorte een fraai bestek met inscriptie ten geschenke te geven. Nou, er was ook een wurfavond, dat de wurf kwam eh, met volksdansen, met uh, sketches, met uh, toneelstukken. Oh, en we hadden ook, ja, wat daar heb ik nog met Joy Ellen Tatus meegedaan als de zingende zusjes en de gebroeders Dussault, muziekavonden. Ja. Wij dat hadden was voor de twee keer avond, per jaar, geloof ik, of zo. Dat begon veel eerder en toen hadden we muziekavonden met, uh, met Lien. Kerkman, Lien Brugman-Kerkman en Rita Molenaar, beide op accordeon. En we hadden we, geloof ik, dacht ik, Meezingavond of zo. Maar we gaan even naar muziek luisteren, dan uh, past dat mooi in het beeld. Van Duke Ellington, heerlijk. maar wel een remakes. Lekkere jazzmuziek, daar werd vroeger uh, heerlijk op gedanst. In, van de dansavonden. Ik uh, had net artikel uh, 2 en 3 van de statuten voorgelezen. En uh, artikel 4 omvat de vereniging tracht bovenomschreven doelen. Hè, dus het uh, christelijk bewustzijn haar leden te verdiepen... en het culturele pijl te verhogen en de onderlinge band te versterken... Uh, door uh, dingen, volgende dingen te organiseren... lezingen, dan trokken we iemand van buiten af... gespreksavonden... Uh, toneelvoorstellingen, daar hebben we het al over gehad... muziekavonden, daar waren we net mee bezig... dan gaan we zo verder... filmvoorstellingen, he, die films die kwamen op het station aan... dan moest je ze afhalen... werden ze gedraaid vanuit de nieuwe filmcabine... cabaretavonden... excursies... weekenden... Nou, dat, dat, euh, dan gingen jullie een weekend weg. In mijn tijd nog in 65 heb ik foto's dat we naar Teilingenbos gingen. En gemeenschappelijke maaltijden. Daar eindigen we straks mee. Uh, muziekavonden. Ja, dat, ik ben niet zo muzikaal, dus daar weet ik niet zoveel van. Wat meer indruk heeft mij gemaakt is dat wat erop stond, dat was de weekenden. Ah, de weekenden nou. naar Teilingenbos, dat waren natuurlijk... We gingen op de fiets daarheen. Uh, grotendeels. Of... Of... Maar de, we hadden namelijk ook wel wat... Uh Auto's ter beschikking, vooral van de familie van Thornburg uit. Die had beroepsmatig twee auto's die we konden gebruiken soms. Die werden leeggehaald en er was het personenvervoer. Wat je nu niet meer zou kunnen voorstellen, maar dat gebeurde wel. En we gingen dan naar Teiningen toe. En dan was het natuurlijk een groot feest, want dan hadden we een grote vrouwenslaapzaal en een mannenslaapzaal. En dat was natuurlijk feest gewoon. Ja. Ja, en daar waren we met een man of, uh, ik denk, te, tegen de veertig of zo dat we daar waren. Het aantal kende ik niet meer precies, maar het was, uh, ja, hoop lol, zo'n weekend van zaterdagmiddag tot zondagmiddag. Eén nachtje slapen, ja. Ik heb ook één zo'n weekend meegemaakt, uh, wat ik zei in 1965, na het tienjarig jubileum. En jij kwam daar nog langs met een uh, roulette Toen hebben we nog met elkaar uh, roulette gespeeld. Uh, ja. Dat was uh, heerlijk. Nou, we hebben dus de filmvoorstelling gehad. Ik zal dan nog even over de muziekavond een klein aanvullingje maken. We hadden de gebroeders Dusso. Die hadden een beentje en die traden dan op. En verder kon iedereen uh, die dacht dat hij uh, muziek wil maken op die avond. Dat moest je van tevoren uh, opgeven. Er was ook een uh, programma. Je werd aangekondigd. En dat was uh, ja, een geweldige happening. Het trok ook altijd veel uh, bezoek... En we hadden dan uh, ook, we hadden ook nog een schotelband. Dat heeft dan niet meteen met de muziekavonden. Maar ik weet dat Pieter uh, en Peter van Litsenburg ja. en uh, uh, van Wiege, uh, ja. Wiegand op dus, de dus piano... Dat is een beetje na mijn tijd. Want, dat, uh, uh, dat die uh, dan ook avonden vulden en ja, uh, dansen. Ja. En ik weet ook dat een muziekgroep uh, die later Exception werd... een, een beroemde band in Nederland... Uh, een Haarlemse groep, dat die jongens bij ons op dansavonden kwamen spelen... voor een appel en een ei, vergeleken met wat ze later natuurlijk uh, daarvoor vroegen. Ja. We deden ook een cabaret, hè? Harry uh, Visser, met zijn beroemde ja. speech van... stelt u voor... Ja, de professor. De ja. professor. Ja. Uh, hij heeft trouwens ook, waar ik net uit citeer, uh, dit... Uh, uh, uh, boek gemaakt voor het tienjarig bestaan. Harry, als je luistert, nog bedankt daarvoor, want uh, daar hebben we heel veel uit kunnen halen. Ik heb het bewaard, ook met foto's. En waar ik zelf, dat is na jouw tijd, uh, Ger, hoewel je er wel bij betrokken was, bij het tienjarig jubileum, uh, in uh, 1965, het bestuur uh, van toen, dat uh, we een draaiboek maakten voor de grote avonden, uh, zoals de Franse avond, de Chinese avond, uh, nou, noem maar op avonden. We maakten een draaiboek. En nog steeds, uh, als wij iets moeten voorbereiden... althans, dan spreek ik even over Pieter en mijzelf... dan maken we een draaiboek. En ik heb die draaiboeken van het tienjarig jubileum ook hier in mijn uh, uh, album zitten... He, met datum, plaats, onderwerp, tijd, entreeprijs, uh, wie doet dat, wie doet dit, wie doet zus, wie doet zo, wanneer, waar, enzovoort. Ja, dat is gewoon... Ja, daar heb, je hebt bij de Vliegende Schotel ook een opleiding gehad. Ja. Ja. Een bestuursopleiding, als ja. je in het bestuur zat. Dat is waar, ja. He, waar je, ja. Uh, de vergaderingen moesten genotuleerd worden, de, uh, de uh, feesten moesten uit. We hadden later ook een eigen krant, De Ruimte... Hm. Die, uh, ik weet onder andere dat Fred Bourré daar uh, in de redactie heeft gezeten. Dat, dat, dat weet ik, maar ik weet daar niet zoveel van. Maar misschien kunnen we daar later nog eens een keer een onderwerp aan wijden. Want we hebben nog een paar minuten. En ik wil eindigen met jou. Want er staat uh, gemeenschappelijke maaltijden als punt K van de doelmiddelen... Uh, waar langs al die uh, prachtige doelen bereikt werden... Ja, die maaltijden, ja. De, de, wat ik me daarvan herinner is dat we gewoon in de Constitutiekamer, of in de nieuwe Constitutiekamer, in het jeugdhuis dus, uh, lange tafels hadden opgesteld. En dat we daar uh, boerenkool met worstbewijs te spreken aten. dat waren altijd natuurlijk éénpansgerechten. En dat, dat gebeurde, ik denk, uh, misschien één keer per jaar of zo. Dat dat ja, gebeurde. dat was altijd in de kersttijd. In de kersttijd, ja. En... ja. En wat de versierploeg weer uh, deed... we kregen een mandarijntje ja. als toetje... en ieder jaar maakten ze weer een ander uh, ja. ontwerp... om dat mandarijntje op tafel te zetten. En dan werd ook het menu. Dus de ene keer was het een kerstboom... de andere keer een kerstmannetje... de volgende keer weer... ik weet niet wat. En er kwamen... nou, Pieter, jij staat ook... Uh, hoeveel mensen kwamen er wel niet? 120 of zo? Oh zeker. Het was vol, volle bak. Ja. ja. Ja. Echt uh, rijden, rijen, rijen met mensen. En we kregen de grote gamellen van uh, Martin Faber van het hotel. En we waren een hele dag aan het schillen. Ik weet niet of jullie dat weten, maar wat ik me nu... als je over die maaltijd begint herinner... is dat wij uh, uh, natuurlijk toegang hadden tot de kerk... om daar onze requisieten weg te halen en op te bergen natuurlijk. Maar we hadden ook, we wisten ook waar, het, waar de avondmaal wijn stond... En het was wel zo dat wij uh, soms wat moed indronken met de avondmaalwijn. Dat heb je mij nooit verteld. Nee, dat klopt. Maar ja. ik, nu die maaltijd weer naar boven komt... Uh, weet ik dat wij, en dat was in een hele kleine kring bekend... dat wij, uh, als wij iets te lang wegbleven in de kerk dan uh, wist men wat, wat we aan het doen waren. Maar dan dronken we wat moed in en dan konden we weer verder. Dat is voor mijn tijd geweest, hoor. Nou, dat is ook zeker voor mijn tijd... want ja. ik ben in ja. 63 voorzitter van de Vliegende Schoten geworden... en ik heb daar nooit van gehoord, ja, hè? Dus dat, dus dat is, is een goed, goed, goed bewaard uh, geheim gebleven. Kortom, luisteraars... we komen een beetje aan het einde van deze voorstelling... van, deze, uh, voorstelling van de dit gesprek... We hebben maar een heel klein tipje van de sluier van de vliegende schotel. Want na Ger zijn er natuurlijk vele besturen geweest. En we hebben natuurlijk heel veel namen niet kunnen noemen. En ik stel voor uh, dat met een latere ploeg, want uh, in het bestuur waar ik in zat... en het bestuur van het tienjarig jubileum... daar hebben we nog steeds met een groot deel daarvan... een hele goede band, uh, komen we nog bij, met alles bij elkaar... dat we dan met de nieuwe generatie nog eens een gesprek... over de vliegende schotel hebben. Ik dank je heel hartelijk voor je komst. Ja, het was een hele mooie tijd en het heeft me een aantal jaren op mijn school gekost. Maar het was een mooie tijd. <lacht> Waarvan acte? Dankjewel Gert Sensen, dankjewel Anki voor dit uh, leuke interview. We praat er toch over een belangrijke tijd in onze jeugd Vliegende Schotel. Het was weer een uh, openbaring, we hebben dingen gehoord die we niet wisten. Maar luisteraars, u kunt het allemaal weer terugluisteren op ZFM Zandvoort. U gaat naar www.zfmzandvoort.nl en dan kunt u vanaf maandag aanstaande dit programma weer terugluisteren. Bedanken Ger Sensen, bedanken Ankie, bedanken Jan Kool voor de techniek. Bedanken Kortdraaier voor het samenstellen van de muziek. Volgende week dan is zijn stobbelaar hier. Ook een oud voorzitter van de Vliegende Schotel. Maar dan gaan we praten over Zandvermeeuwen en de drie lange ende stobbelaars die daar voetbalden. Een interessante periode. Wij wensen u een heel fan weekend toe.